Daar staat ook nog een stukje. Is dus dat een uh, beetje. Het uh, dat gaat naar uh, PWN toe. Naar de, ja, uh, dan heb dat je de schel... laatste flat van, uh, van de Keesomstraat. Klopt. En dan zeg maar richting uh, uh, Landjes. Richt, richting Landjes. Dan heb je ook nog zo'n uh, zo schelpenpadje. Dus eigenlijk links van het schelpenpad. Ja, dan, dan wordt het een bosje.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 Uh, hoe ga je dat in zijn in werk zetten? Want uh, ik lees appelbomen, kersenstruiken, noem maar op. Ja. Uh, op dat stukje zou je echt beperkt een aantal dingen moeten neer kunnen zetten. Ja, nou ja, het is beperkt. Maar uh, uh, uh, er zijn ook een heel veel mensen die uh, eigenlijk een tiny voedselbos beginnen in hun tuin. He, en dat is natuurlijk nog veel en veel kleiner. Mm -hmm. Dus ook dat gebeurt.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 Um, er zit ook een, een, een, een educatief stukje aan, heb ik begrepen. Dat je uh, toch wel wil laten zien aan, aan misschien aan schoolkinderen of aan oudere mensen of aan uh, zandvoortes uh, van en die leeftijd. Voor joh, kom eens kijken als het, uh, het zover is. Ja. ja, dat is. Uh, kijk, dat bedoel ik met het mes aan vele kanten. Het, zeg maar, het educatief stukje. He, je, uh, je, want je zet overal houten bordjes bij wat het is. Uh, dat is dillen, uh, dat is, is uh, watermunt enzovoort.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 uh, je, uh, je zet op Facebook en Instagram of wat dan ook, zet je wat er, uh, wat er geplukt kan worden, wat er uh, geknipt kan worden. En er komen mensen en wie weet... Uh, is je leeg? <lacht> <lacht> Nou, dat zal niet zo snel gebeuren. Uh, nou, ik, volgende week is er uh, in, uh, in Heemstede, uh, Olmhorst. Olmehorst, dat is uh, heel erg... Ja, die, die kant op ja, zo. En ja, ik zei, die, ja. Daar reed ik gisteren voorbij. En daar is het volgende week open plukdag.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 Ja. Aan, aan, aan groenten en fruit en, en, en dingen die geteld worden. En hier is dus wat kleiner, maar het is wel grappig als je zegt: van, Nou, ja, kom uh, ja. uh, aardbeien plukken of uh, ja. whatever. Ja, dat is wel grappig. Ja, en wie weet, weet je, mensen plukken, mensen praten. Uh, misschien gaan ze wel samen koken, je weet het niet. Nee, dat is het sociale aspect. Het sociale. Van. ja. Dus het mes snijdt aan alle kanten en. Uh... <coughs>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 Uh, en dat, uh, maar dat, uh, uh, ja, die heb je ook nodig, natuurlijk. Hè? Je, hebt die, uh, je hebt die nodig om. Uh, je hebt natuurlijk ook bepaalde soort appelbomen, laten we zeggen, die, die zichzelf bestuiven. Of, maar Je hebt ook, je hebt planten ook die, insecten nodig om te ook euh, insecten ja. nodig. Ja. Uh, er staat er een hartstikke grote muur uh, van de Duitsers nog. <laughs> daar daar kan een prachtige uh, bijvoorbeeld druiven tegenaan. Ja, die bestuiven zichzelf. Ze windbestuiver.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 Het is een beetje kip en ei verhaal. Moet je eerst helemaal erin duiken en het plan klaar hebben en dit en dat. Of moet je eerst toestemming hebben. Ik, he, dus eigenlijk he, we zijn we voorzichtig bezig. Uh, maar uh, ja, die toestemming moet eerst. Ja, als Victor de is hij al uh, halfweg. Die is halfweg met zijn plan. <laughs> ja. Die heeft de hele, de, de hele tekeningen en dat zijn, dat zijn zowat kunstwerken geworden. Ja, ja. <laughs> nou, ik ben uh, zeer benieuwd. We houden uh, hou ons zeker op de hoogte.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 Kiss you, come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 goes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 uh, gewoon met Peter Verzwijveren samen hebben we het opgezet. de vergunning aangevraagd bij de gemeente. Om zich de straat af te mogen sluiten. En, en uh, overal bekendmaken dat we uh, een rommel mee hebben. Ja, want je hebt ook mensen van buitenaf. Zeg je dan, uh, die moeten natuurlijk ook een. Uh... Ja, ik, ik heb twee uh, pagina's: meukensleuk en marktplaats.nl. Oh, en dat okay. soort dingen. Dan kun je dat op bekendmaken.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 De ik een stukje de kostenstraat, een stukje geen de Kijk, de bedoeling is eigenlijk ooit eens alle straten vol te krijgen, maar. Nou ja, als je, dus, uh... je, je... Je noemt nou al drie stukken straten op die toch niet de kleinste zijn. Nee, maar dat, dat, dat, dat sluit natuurlijk allemaal aan op het Theaterbasil. Ja. En, en wat... wat en ik wordt... heb nou een... Ja, ga je gang. Een, een groot, ik heb nou een grote tent aan op het Theaterbasil. Dan gaan we straks uh, multicultureel culinair doen.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 Uh, ja, eigenlijk op de rommelmarkt zelf niks. Maar morgen hebben we dan uh, kinderspeldag, hebben we de skelterreis en springkussels en... en spelletjes voor de kinderen. Dat is ook voor, de, dat... buurt, voor de buurtkinderen of mogen uh, buiten de buurt ook mee? Nee, want kijk, het is jammer dat de vergunning van de gemeente zo laat binnenkwam. Want ik wou flyer op de scholen. Ja, de scholen waren opgesloten toen ik de vergunning binnenkreeg. Ja, die zijn met vakantie. Ja. ja, maar ja, kijk als ik de uh, voordeur gunning al rond had gehad, dan had ik uh, posters opgehangen op school. Ja, ja, ja. ja. Kijk, en uh, ik zet nu elke dag op Facebook dat uh, de kinderen nog twee dagen de tijd hebben mooi in te schrijven. En, en heb je daar een op? Ik heb nu uh, zeg maar uh, twintig kinderen. Nou, dat is wel leuk. Ja, ja, ja. Dit, dit is de tweede keer dat we het doen, hè? Skelter die hier voordelen altijd uh, buikvlaaien. Ja, ja, <laughs> buikwaaien.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 Het is van twaalf tot vijf. Ik heb drie klassen, meisjes en jongens van 5 tot 8 en van uh, 9 tot 12. En nu uh, wordt een schelterparcours aangelegd hier ook. En dan gaan ze uh, mogen schelterrazen. ja, het is, uh, het is nu nog droog en het blijft ook droog. En morgen wordt het hartstikke mooi weer. Dus ik denk dat jullie... Ja, al.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 Oh, Met je meegaan, dan zijn we samen eenzaam Oh lang, oh Leila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 een mooi uh, stukje voor vogels. Want je ziet hier die uh, struiken mm. met allemaal rode besjes erin. Dus het is heel voedselrijk. Dus dit zijn van die plekken waar vaak heel veel vogels zitten. En je hoort hier zo'n hoog Weed. Yeah. En in het voorjaar als we zingen zou je hem waarschijnlijk wel herkennen. Want we die zingt zijn eigen naam, ja. Oh, maar yeah. nu doet hij dus alleen maar zo'n heel kort Weed. Dat is een uh, contactroepje. Dus dat is veel lastiger te onderscheiden dan uh, in het voorjaar.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 Wat we nu vooral voor we op Doordrecht hebben, zijn de, de witgat, de oeverloper, de kleine plevier, de ruiter. Oh, ja. Dat zijn soorten die hebben in Scandinavië of nog noordelijker hebben geboet. En die gaan nu richting Afrika. En die zoeken dus overdag niet de struiken op, maar dit soort slikrandjes ja. waar die voedsel kunnen zoeken. Ja. En zijn ze nou ook alert op het feit dat wij hier zo aankomen lopen? Dat ze dan denken, nou, dus hé, hey, wat komt daar? Daarom is er echt zo'n wandje hier omheen gemaakt richting die hut. Dat je eigenlijk gewoon een beetje stilletjes die hut in kan lopen. Ja. En dat je ze niet uh, verstoort. Ja. En wat heeft hier gelopen? Is dat dan een, uh, een uh, hert uh, of een paard? Uh, ja, ik zie een paard en een ja, hert, he? denk ik, ja. Oh, samengezellig. samen gezellig. Dus het paard is ja. voor ons uitgegaan naar het hert, de andere kant. Ja, Oh ja. Dus er lopen hier uh, allerlei uh, dieren. Ja, dat is toch geweldig.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 het. voelt alsof ik rondvlieg, is het. Dat het. weer. het. Dat is weer een stukje muziek weer door Thomas uit, hoe heet het, Thomas?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 Choose to let it go